Goedenavond, dames en heren jongens en meisjes welkom bij Goolse groeven editie als ik snel kan, ook naar boven scroll in mijn document nummer 113 um, um, uh, we gaan het vandaag uh, hebben over een heel actueel thema Dirk. hey we gaan het hebben over drones <laughs> ja kun jij even praten dan ik moet even een nummer opzoeken dit loop kans helemaal vast oh, dan kan ja. ik kan ik echt uh, word ik helemaal we gaan het <laughs> hebben niet over de drones uit het nieuws maar uit over drones in de muziek uh, ja, die sluit ik zo aan net. <laughs> Dat is zo lekkere chaos. Um, welkom, luisteraar. <laughs> bij deze chaos-opening van Golschroeven. Uh, nee, uh, drones in de muziek. Uh, kun, je, kun je breed interpreteren. Het gaat van. van uh, nou goed, het dreunt in ieder geval door je heen. Uh, als het goed is, wat mij betreft. Live op, uh, uh, bij, een, uh, bij een bandje. Uh, veel uh, speakerkasten. Uh, veel volume. Oordoppen. En uh, ja, alles trilt als het aan mij ligt. Bij de drones en de muziek. Lukt het, Dirk? Nee. <laughs> Gaat lekker, dit. Oh. Uh, nou ja, goed. Met Met, met uh, Metal Dirk in de, in de studio. En uh, ja, dan zijn we toch richting de, de, ja, de metal ben... van de drones gaan zitten. Ja, ik, ik weet niet hoe dit kan, maar ik ben mijn, mijn eerste nummer kwijt. Oh. Ik had het netjes op mp3 gezet, op die stick geknald. En ik heb het nou niet meer. Staat het niet in de playlist? Nee, want dat is het probleem. Dan staat oh. het niet op Spotify. Dan gaan we gewoon naar de tweede. Ja, of ik doe gewoon eventjes uh, YouTube. Ik weet niet of dat werkt. zullen, dat wel ook zullen we wel proberen. Ik zou gewoon de tweede opzetten. Dan kunnen we even rustig starten. Dan kunnen <laughs> oh ja, de mensen vast wennen is. aan het geluid waar we het vandaag <laughs> over gaan hebben. Zet je speakers wat harder. Ja. De bas wat verder open. Ik ga even liggen. Uh, ga even liggen. Ja. En bij voorkeur een plastic beker met bier erin. Die dan lekker meedreunt op de muziek. We gaan luisteren naar Earth, denk ik. Ja, heb jij de lijst ook voor je dan? Nee, mijn oh. uh, scherm is mee opgehouden. Maar oh, goed, echt waar? Ja. Ik stel vooral voor dat we eerst gaan luisteren. Hé, hey, maar ik heb een probleem. Hey, waarom werkt dit nou weer niet? Oh, wat erg. Dit werkt ook niet. Zullen we naar huis gaan? Even wachten. Zo. Dat is wel een abrupt einde, hè? 15 minuten 35 verder. Het kortste nummer van het album. Uh, het <laughs> ja. eerste album van Earth. Want daarvoor zat een EP. En deze heet uh, Earth 2 Special Low Frequency Version. Dus eigenlijk moet je dit zo hard mogelijk met zoveel mogelijk bas thuis opzetten. om zoveel dicht mogelijk in de buurt te komen van de live ervaring. Ja, een klein beetje onder invloed is ook wel uh, interessant. Dat kan Dan geen komt kwaad. nog harder binnen. kan geen kwaad. Ja. Uh, ja, Dylan Carson, uh, als uh, enige steady bandlid van ja. de band. Uh, hier met, uh, dan moet ik even spieken, want dat heb ik niet scherp. Ja, dat staat hier uh, op mijn papiertje wel, hè? Dave Harwell, Harwell ja. op bas. And en toen nog... was uh, Joe Preston net overgestapt naar de Melvins. Ja, en daar wouden we eigenlijk mee beginnen. En je hebt gewoon een shirt aan. Ik oh, een wat mooi. shirt aan. Oh ja. Ik heb maar één shirt van Ik de Melvins. <laughs> Ik heb wel maar één shirt van de Melvins. Ja. ja maar je zou bijna kunnen zeggen van uh, Joe Preston weggegaan, 91 en 92 kwamen de Melvins met uh, volgens mij een vierde plaat, Liesel. Beetje een rare plaat. Dat weet jij dan weer? Ja, uh, alle nummers aan elkaar gespeeld. Uh, dus de, ik, ik ga dan dadelijk een nummer draaien van die plaat. Maar dat wordt ook uh, een beetje uh, gek. Want ik moet hem dadelijk ook weg gaan draaien. Want halverwege begint dan het tweede stuk. Het uh, heet weer anders. Uh, en de plaat uh, was uitgebracht met de naam Lysel. Alleen um, ze, ze hadden eigenlijk niet gecheckt uh, of ze die naam eigenlijk wel mochten gebruiken. Lysel is namelijk een schoonmaakmiddel in Amerika. Aha. En nou, plaatjes allemaal al uitgegeven, bla bla bla, vind je dat goed? Nee, dat vinden wij ook niet goed. Ja, kut, al die plaat al op de markt. Toen hebben ze dus, uh, wat ze nog hadden liggen en niet verkocht hadden, hebben ze dus met tape afgeplakt, uh, ingevuld, met, uh, met, met pen weggekrast. En uh, Lies All hebben ze wat anders geschreven bij de herpersingen. Maar ja, als je dus de eerste persingen hebt, kun je dus gewoon je stukje tape eraf trekken. Er staat daar de originele... Uh, naam nog op, of uh, je poetst uh, de stift of de pen weg, dan, uh, nou, dan heb je dus uh, ja, Lysol zoals het uh, middel, uh, ja Een mooi verhaal. Hoor. Ja, interessant verhaal. Hè? Ja. Ja. Dus ik denk dat ze daar niet helemaal op gerekend hadden. En heb je meer genoteerd als de nieuwe of de oude schrijfstijl? Uh, hoe bedoel je? Lysol. Zoals het hier staat. Zoals die staat, met uh, Griekse ISO ja. L is het uh, Amerikaanse schoonmaakbedrijf. Juist. Dus origineel ja, ja. ja. Uit 92 alweer. Ja, ja, ja. En het uh, nummer wat ik wil gaan, uh, gaan draaien, wat ik dus net niet lukte om klaar te zetten in stress. Stress. Uh, heet uh, Hung Bunny. Duurt maar liefst uh, 10 minuten 42. En zal ik dus ook weg moeten draaien. Zo dadelijk. Laten we maar gaan luisteren. Melvins met Hung Bunny. Ja, dus dat was wegdraaien op 10 minuut 42. Want dan begint het volgende nummer. A Roman Bird Dog. Zit het niet, hè? Maar we waren net gesouffleerd door Barend dat Lysol het werkbare bestandwiel in Dettel is. Ja. Doet er maar mee wat je wil. Juist. Toc nee, toch wel geleerd op iets geleerd. Hé, dan uh, nog een fijn bandje, Dirk. Ja, we gaan gewoon lekker door, hè? ja al echt het is drones vanavond nee we zijn terecht gekomen bij Boris en laat dat nou de Japanse band zijn die zichzelf vernoemd heeft naar het nummer Boris van de Melvins hey. <laughs> bruggetje ja, eigenlijk toch niet zo heel erg dat dat dan nou toevallig omgedraaid is dat is bruggetje gemaakt, maakt hè ja, het bruggetje net was al geurd uh, die gast die wegging en ja die de, ...deze plaat ging maken die we net van de Melvins gedraaid ja, hebben. Zeker, ja, zeker, zeker, zeker. Maar de, Mel, of, uh, de Melvins wou ik zeggen... ...Boris is dus wel een beetje een uh, apart gezelschap. Um, zij uh, doen over het algemeen... Uh, ...de muziek is hard, heavy, zou ik maar zeggen. Maar zij veranderen nog alles van genre per album... Maar ook binnen albums schieten zij van noise rock naar sludge, naar doom, naar drone en naar heel ambient. Uh, je weet eigenlijk nooit als je hun uh, gaat bezoeken voor een concert weet je eigenlijk nooit precies wat je mag verwachten. Dat af, is hè? wel leuk. Maar is dat als de, de oprechte vraag, uh, zonder waardeoordeel, is dat dan als plaat als geheel goed te luisteren of wordt dat ingewikkeld? Ja, ze spelen wel, zullen ik maar zeggen, het loopt wel over in elkaar. Dus, dus ze hebben bijvoorbeeld de Heavy, de heavy Rocks-albums, ja. uh, dat is echt allemaal Noise Rock, lekker hard, pittig, een beetje 70s-vibe. Uh, maar de wat meer uh, ambient Drony-album, uh, dan, dan, dan, dan, dan beginnen de eerste twee nummers heel rustig, en daarna wordt het harder en dan sluiten ze af met twee rocknummers of zo. Weet je wel. Mm. Dus het is niet zo dat ze het is niet van hak op de tak. Oké. Okay. Ja, dus, uh, dat is dan eigenlijk wel heel knap. Ja, je weet het nooit. Maar ze hebben dus verschillende albums gemaakt. Uh, in 1996 hebben ze hun eerste plaat Absolute Ego uitgebracht. Waar een nummer van een uur op stond. Dus, uh, dan moet je je vernieltje omdraaien. Ja, dan we, ja. hadden we de halve show vol uh, gehad. Uh, ze hebben in 2000 de plaat Vlot uitgebracht. Dat is een soort van golf die komt en terugvalt. En dat is het concept eigenlijk erachter. Ook een heel bijzondere plaat. 2000 ook uitgebracht op vinyl. Ik heb hem, Steven, ik heb hem. Ja, ligt hier? Dus... Nee, ik heb hem niet bij me. Ah, nee, want ik heb uh, een nummer uitgekozen van. Hé, uh... hey, wat valt daar nou? Niks. Oh. Uh, Amplifier Worship, die, dat album, komt uit. Moet ik even spieken. Uh, staat dat hier? Ja, uit 1998. Ik heb met die geen. Vrolijke hoes. Ja, er staat een hele mooie kikker op met, uh, met een jurkje aan. Het lijkt een porseleinen beeld. Ja. ja. En. Uh, je moet heel even kijken of ik het knopje wel ingedrukt heb. Ja, dat heb ik zeker. Uh, dan gaan wij naar het nummertje luisteren. Uh, huge. Denk er maar iets bij. Het eerste nummer. 愛すべてすごく Amplifier Worship, zo heet de plaat. Eee. Boris met het nummer Huge. En ja, het, uh, het droont er goed op los en het eindigt echt in uh, goede sludge. Er zat een klein schreeuwtje in, uh, Steven. Had je het ook gehoord? Ik had de playlist al geluisterd. Ik wist <laughs> dat jij in de tussen gestopt had. Dat wist ik. <laughs> ik kan er wel beter tegen tegenwoordig. <laughs> zo, Heb je vaker ruzie thuis? <laughs> Ja uh, Over geschreeuw gesproken uh, Dat is een bruggetje naar de volgende band Ik weet niet wat daar verdere connectie tussen zit Of die samenhoord iets gedaan, dat weet ik niet uh, De band leren kennen uh, Van de samenwerking met Julie Christmas Op Roeburn En ze deden dat, dat album nog, nog maar één keer Op vele verzoek Aller, aller, allerlaatste keer Toen dacht ik, oh, dan moet ik even op binnenwandelen. Ik en dat was een wijze keuze. Ik kan je iets vertellen. Ze gaan hem nog een keer doen. Op ik... Art Tangent. Oh, echt waar? Volgens mij, ja. Maar ik. Voor de allerlaatste alle, alle, alle, alle keer. Ik geloof niks van. De, nou, het is een soort van soldaat van Oranje. Ja, ah, het, <laughs> het is wel een heel goed album. Dus het is niet. Jezus ik, ja. Het is niet er. Uh, we hebben het over de band Cult of Luna. En het album Mariner. Uh, zo heb ik deze band leren kennen. Uh, dat is niet de plaat waar we een nummer van gaan draaien. Want daar staat geen drone op, volgens mij. Ze uh, komen uit Zweden. Zes koppige post-metal band. Ze uh, sinds 1998. En uh, hier het vierde album, Somewhere Along the Highway. En uh, daarvan het eerste, ja, nou die hele plaats trouwens, dat is wel leuk om te vertellen. Het is een conceptalbum rondom het thema mannelijke eenzaamheid. En dat hebben ze opgenomen in een hutje ergens in het bos. Ja, kijk, ik ga... Die ze omschreven hebben als uh, Blair Witch waardig. Ja. Dus dat is echt. En dan hadden ze ook nog, ik weet niet of daar middelen bij van uh, bij te pas zijn gekomen, uh, hebben ze ook nog een, uh, een verschijning van een uh, wit wief gezien in het bos. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, de mystiek was compleet rondom de, deze plaat. Uh, het eerste nummer van die plaat, Marching in the Heartbeats, en voor een drone-nummer, relatief kort, met 3 minuten 14. Mm -hmm. De na met Marching to the Heartbeats. En ik weet niet of dit live ook zo hard door je heen blaast. Uh, het is misschien niet helemaal uh, 100% drone. Uh, uh, maar het raakt wel een klein beetje aan de, de lijst die ik eerst gemaakt had, uh, Dirk. bedoel je? <laughs> nou, ik had eerst toch helemaal ambient uh, drone. Uh, ah, ik vond deze wel, uh, deze wel acceptabel. Dit was wel louter gitaarwerk volgens mm. mij. Ja. Mm. Ik, ja. Ik heb jou wel een beetje heel uh, streng truc, geweest, hè? Ja, hebt mij, je hebt mij opnieuw. Uh, ik had mijn huiswerk gemaakt, veel te veel muziek. En je hebt Nou, nah, nee, dat is niet wat ik bedoel, uh, Breepoel. Nee. Nee. <laughs> Toen mocht ik opnieuw mijn huiswerk doen. En dat vind ik uh, juist ook wel leuk. Dat ik jou een tik geef op uh, je spreekwoordelijke. Uh, ja, even uit de comfortzone geduwd. Ja, ja. oké. Okay. Um, zodoende kwam ik ook op de volgende. Um, ik had er nog niet van gehoord, jawel? Ik ken deze meneer ook niet, maar ik vond het ook apart. omdat um, daar kan ik beter naar de rand vertellen wat ik ervan vond. Want uh, de, de, de kan dan, wel, maar dan verklap ik misschien een klein beetje... Oh, oké. Okay. Ja, we hebben het over Hunter Keegan. En, uh, afhankelijk van wie het vraagt, is het een auteur, muzikant, podcaster, kunstenaar, activist of iets ertussenin. En het, heeft een, het zit wel allemaal in lijn met uh, zijn stoornis... Hij is in 2015 uh, bipolaire stoornis gediagnosticeerd. Heeft hij een boek over geschreven, my, my Brain Is Trying to Kill Me. Uh, ja, ik, heb nog, ik heb niet gevonden hoe dat relateert weer terug naar de muziek. Waar hij in ja, 2020 uh, ongeveer rond die koers is begonnen met een band, Last Known Images. Niet heel veel over kunnen vinden. En hij besluit uiteindelijk om solo uh, verder te gaan. En dat is uh, dit project. Uh, De eerste EP ook van hem, solo, in 2022. Uh, dit was zijn eerste ja, officiële solo werk uit 2022. Uh, gelijknamige EP Hunter Gigan en het nummer Soil With Teeth. Hunter Keegan met Soil with Teeth. That ja. doet mij aan Earth denken. Ja ja, ik vond die wow wow wow wow wow wow sound. Ja. Dat vond ik heel verversend. Verfrissend eigenlijk. Ja. Maar jij zegt dat doet Earth altijd. Maar niet ook. op Earth nee, 2 niet altijd. Nee, niet altijd. Die hebben uh, we net geluisterd De ja. The honey the bees made honey in the lion's oh, skull. Oh, die plaats. ja, dat is zo'n plaat die je ja, uh, altijd ja, uh, these, bijna draait. Ja, nou ik heb keer niet iets van die plaat meegenomen vandaag. Maar dat is ook iets minder in de dronehoek. Een beetje lief uh, allemaal, hè? Iets liever ja. dan dat. Ja. Deze was ook wel de, de vorige. Deze, iets liever. Ja, dat, uh, Ja, ik word hier... Uh, dat, dit vind ik heel prettig, ja. Dat hardere Earthwerk, dat denk ik toch niet meer dat ze dat ooit nog echt live zouden gaan spelen, denk ik. Die man is oud... Uh, vlak festivals als een Roadburn niet uit. Die weten bands nog wel uit de, uit de tent te lokken om zo'n plaat integraal te spelen. Bij of. die oude drugsbaas ja. uh, Weet ik niet. Mm. Ja, of misschien is die wel heel anders tegenwoordig. Ja, dat weet ik niet. Hm. Ik, uh, ze stonden te boeken voor 2020 op Roadburn. Oh, wacht. Ja, toen is en, het al uh, niet toen doorgegaan. Is die doorgegaan. Ah, ik hoop ja. dat ze die op Roadburn toch nog een keer boeken. Misschien valt wel echt tegen, live, maar... Uh. Nee, ik ja, kan me niet voorstellen. Uh, welke band niet tegenvalt, live? <lacht> ja, bruggetje. Ja, ja, ja. Hoe bedoel je niet tegenvalt? Smoot. Ja, je was aan het slapen, man. Je zat op de grond. Ja, dat was... ja. ik wist dat jij dat ging zeggen, dus <lacht> ik ging het zelf anders wel gezegd hebben. Ik, uh, je, moet, uh, je moet je indenken, het is Roadburn. Dat was dit jaar gewoon, ja. En uh, daar staat, uh, staan Gnot en White heel samen op het podium om de, de ultieme plaat uit mijn platenkast, uh, Dropout, te, te spelen. En we waren een soort van in euforische staat bij dat optreden. En daarna naar de kleine zaal om toch nog smoot te zien. En dus ik was al verzadigd muzikaal. Volgens mij gezien. had de hoeveelheid uh, drank er ook nog wel enigszins mee te maken, uh, uh, Repu. Nee, joh. Het is dus niet dat je de hele nee. avond water had gedronken of zo, hè? Water, wat is dat? <laughs> nee, dat is flauw. Um, Nee, ja, ik, ik ben op een gegeven moment gaan zitten en uh, toen ik merkte dat ik in slaap viel ben ik naar huis gegaan. Maar dat was tien minuten voor het einde van het concert. Maar dit was wel echt ja, rep repetitie in een wonderschone verschijningsvorm. Uh, het, het zit in de hoek van de volk. Het is uh, repetitief, uh, oude instrumenten pakken ze erbij... En, nou goed, we zijn, ik ben heel blij dat ze geboekt zijn voor Sonic Wip komend jaar. Ja, dan mag je in de herkansing. Dan mag ik in de herkansing. Dan zal ik misschien minder bier drinken van tevoren. Maar uh, ja, dit is, uh, ik vind dit uh, ja, een fantastische band. Op uh, het Rocket Recordings Label uh, van het album uit 2021, Botkin. Het gelijknamige nummer, Botkin, van Smoot. Het uh, wonderschone uh, botken van Smoot. En wat me ook nog opviel bij dat optreden is: ik had de muziek al wel vaker geluisterd van deze band. Uh, ik ging ze voor het eerst live zien. En voordat de, de show startte, zag ik vooral hele, een hele jonge band. Is dit? Uh, hele oude instrumenten. De Lier uh, uh, heeft hier de hoofdrol volgens mij. Is echt, maar dat noemen ze toch een draailier? Ja, link? sorry. Ja. Die. Um, en ze uh, zagen er allemaal heel braaf uit en er komt er toch een bak herrie van dat podium <laughs> ja, ja ik, was ook wel, ik vond ook wel uh, uh, maar ik, ik mis dan toch een beetje de, de, de, echt het harde, de harde gitaarsound hm. dat vind ik toch uh, als ik over dronen heb dan wil ik dat horen dus Haileung is ook niks voor jou jawel, dat oh. vind ik ook wel leuk maar dat heeft, meer, dat, dat, dat heeft dan weer met andere dingen te maken ja, dat vind ik wel. Nou, dat vet. dat ook gewoon. Door <laughs> uh, die mystieke. Dat de rituelen eromheen en zo. Vind ik, uh, vind ik gewoon. Uh, ja. ja. Dat, ze allemaal van die. Uh, van die ja, wat, dat ze dan met al die uh, gesminkte mensen. allemaal uh, als, als, als soldaten op het podium meestaan staan te brullen en zo. Dat, ik had uh, soortgelijke taferelen verwacht bij deze band. Maar ja? uh, Allemaal oh. de, in nette bloesjes op het podium. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, oké. Okay. Waaruit dan? Het gaat er heel braaf uit. Ja. Maar ja, goed, de sound, ja, ik vind het echt ja, is fantastisch. Ja. Ja. Maar ik ga helemaal aan, aan het trekken komen. Het gaat over harde drone. Oh, het komt goed nou. Hoor. Ja, nu komen we een beetje bij de, de Godfathers of Drone Metal eigenlijk, hè? Uh, dat is, zeg daar maar gerust, Zeker, ja. Ja. ja, we zijn aangekomen bij uh, de band uh, Sun. Je schrijft het anders. Maar je zegt Sun, maar je schrijft het met een... Oh, en dan een uitroepteken van die uh, accolades noemen ze dat zo. Of haakjes erachter. Haakjes, ja. En eigenlijk is het geënt op het uh, favoriete versterkermerk. Wat uh, de band ook gebruikt. Er uh, zit een uh, enorme lange systeem op die uh, dingen. Hoeveel van die machines hebben ze op het podium staan? Ja, ze hebben echt een muur van versterkers. Dat is echt uh, ongelooflijk wat daar staat aan antiek spul. Uh, ik wil ook niet weten wat het kost. Je kunt het namelijk allemaal niet meer krijgen. Als het hm. stuk gaat, moet je naar uh, Tos toe. Zegt jou net iets, Tos van Nieuwehuizen? Zo oh. uh, die heeft ook in Beaver gespeeld en die treedt ook samen met hun op. En die, uh, die man die is dus nog een van de weinigen die uh, dat soort oude buizenbakken kan repareren. Hm. Die struint uh, radiobeurzen af naar uh, buizen. Tussen de radioamateurs... Lukt hij daar af en toe een buisje uit een bakje, zo zie ik oh, dat is dan dat, voor me. Is dat die man die hier af en toe binnenloopt? Wie? Is dat die man die hier af en toe binnenloopt? Wij zijn toch ook radioamateurs? Oh, wij zijn radioamateurs. Ja. Nee, maar oh. je weet, als je, je hebt. wij zijn ook wel radiomakers, mm -hmm. maar mensen die echt met techniek, nee, je, met de radio bezig zijn, hè, die, dus, uh, uh, ik, ga, ik ga binnenkort ja. ook uh, mijn uh, machtiging halen, Steven. Dan, oh. uh, ja, dan word ik ook een. Officiële radioamateur. Oh. En die gasten gaan helemaal gek op uh, hardware, techniek, software en zo. Kun je ook niet normaal mee praten met die gasten. Die dus beginnen meteen gaan een gaan allerlei jargon. En dan loopt dan die, die stoner man. dan loopt daar tussen op zoek naar uh, oude buizen. Ik ga Om de pakken te kunnen rijden. Lokale omroep Golse Groeven starten. Hoe bedoel je? Omdat ik mijn eigen machtiging oh. heb, ja, <laughs> dan, mag je nog, dan mag je nog geen radio uitzenden, jongen. Dan oh. werkt toch ietsjes anders. Dat gaan we dan maar piratereren. ja ja ja. ja. ja. oké, okay, terug naar Sun. veel Sun. Ja. Uh, mensen het? zeggen trouwens Sun. oh ja ja dat klopt omdat ze dat logo van die versterker ja daar staat dat wel zo. maar goed. hey opgericht in 96 bestaan dus al bijna 30 jaar jongens 30 jaar. Hmm. Um, in het begin heette de band nog Mars als eerbetoon aan Earth. <laughs> Ja, leg je het maar uit. <laughs> Interessant, hè? En in 1998 hebben ze er toch maar sun van gemaakt. Um, twee gasten, Stephen O'Malley en Greg Anderson. Um, en ja, dat is de, de basis. Zij zijn de, de, de twee basismuzikanten. Dan hebben ze daar zo nieuw... In een uh, pij. Ja, ja. zover was ik nog niet, hè? Oh, sorry. Um, maar ze hebben dus regelmatig ook uh, andere muzikanten erbij. Onder andere, de, onder andere de zanger van vroeger Mayhem, Attila Cesar. Die man heeft echt een donkere diepe vette gruntstem. Daar word je akelig van. Mm -hmm. uh, Oren Ambarchi. Die heeft uh, meegedaan op uh, volgens mij een uh, Black One, dat is het uh, drone-album waarbij ze richting de black metal he, zijn gegaan. Waarbij ze zangers hebben gehad van allerlei obscure one-man black metal bands. Hm. zanger van Xaster geloof ik en uh, van uh, Leviathan. Van die gasten die nooit live optreden, alles opgenomen hebben op zo'n Tascam tape recordertje weet je wel. Allemaal kraken, piepen, lelijk, <lacht> toch wel goed. En die hebben meegedaan bij hun op een plaat. Lelijk kan soms mooi zijn. Ja, zeker, zeker, zeker. En ze treden dus inderdaad op, uh, allebei een pij aan. Uh, eigenlijk gaat het licht uit, zowat, of een beetje aan. Er is heel, heel, heel veel rook. En uh, ja, goed, dan gaat de gordijnen open en dan uh, komt die rook de zaal in. En uh, dan begint het, dan is het gewoon één grote muur van geluid... Uh, er wordt ook vaak gewaarschuwd aan de deur van pas op. Dit is echt heel erg luid. rood op in. Ja, just, ja. Ja. Hè? En, uh, je voelt je kleren aan je lijf uh, gewoon uh, shaken. Ja. Ja. Dus als er al scheuren in zitten moet je uitkijken. Het is niet, zozeer, uh, het is niet alleen echt... Uh, het is ook gewoon je luistert met je hele lijf als het ware. Alles trilt gewoon. Het hoort er echt bij. Ja. Ja. En het is ook intensief. Hè? Vergeet je niet... Vergis je niet, zeg ik, de, zeg ik erbij. Uh, je wordt er gewoon moe van, eigenlijk. Als je dit ja, uren, het is int heel intensief. Als je een uur geluisterd hebt zo, dan. Ja, dan uh, maar, ik snap dat jij in slaap was gevallen. Uh. <laughs> maar kun je deze ervaring thuis eigenlijk wel. Dus, dus je hebt de, de platen meegenomen, maar als je dat thuis opzet, dan is dat toch niet... Is dat dan ook zoals de band het bedoeld heeft? Ja, ik weet niet. Mijn installatie is niet zodanig dat ik dus zoveel volume kan genereren. Mm. Dat mijn klink aan mijn lijf en dillen. Nee, en, maar dus, dus je, je, het, het element van de muziek voelen valt thuis weg. Ja, en uh, hou, je dan, hou je dan dan goed te luisteren plaat ja. over? Ja. ja, dat vind ik van wel. Mm. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Ja. Ja. Ja, ze, ze, ze hebben al, uh, ja, ik heb niet opgeschreven hoeveel albums, maar echt heel veel albums uitgebracht. Onder andere op hun eigen label. Ze hebben hun eigen label, Southern Lords. Uh, maar op een of andere wijze hebben ze besloten, of als soort van, ja, ja. Libeleum, dat ze dit jaar uh, op Subpop getekend hebben. Het grote Seattle label ja. en de laatste EP uh, is daarop uitgebracht. Die heet Eternity of Spillets. Wat betekent dat dan weer? Bw Eternities Pillars, Bw Rise the Challenge and Reversal. Wat zou dat betekenen, die afkorting? B/w. Uh, ja. Waarom heb ik dat überhaupt getypt? Ja, snap ik dan. <laughs> Dat kun je ook afvragen. Ja, maar je hebt het... duidelijk kant 1 met uh, Eternity's Pillars. Ik heb ja. hier de plaat vast, namelijk. Ja, 13 ja. minuut 53 en dan uh, B slash uh, B. /B. Ja. En dan kant B, Raise the Chalice. 8 minuten 8 seconden en rever Reverential. 7 minuten 39. Ja, ja, ja. Oké, okay. um, goed. Het is geen hele lange plaat. Het is dus een EP, hè? is een EP. Ja, normaal, normaal gesproken ja. hebben die gasten altijd uh, dik vinyl dubbel LP's. Ja, dat is toch wel een beetje een standaard. kan je ook wel iets voorstellen hè, als je van die lange nummers maakt. Dus, ja. uh, nee. Hey goed, um, mooi hoes. We gaan luisteren naar uh, het eerste nummer van die EP. En dat heet Eternities. Eternities Pillars. Kant aan. Eternity's Pillars van Sun. Het heeft op mij een soort van rustgevende werking ook. Is dat bij jou ook? Soort, het wordt ook wel eens in de hoek van de bruine ruis. Uh... Ja, je wil zeggen de bruine ruis, want de brown noot. Die bestaat niet, hè? Nee. Er is geen lage noot waardoor je in je broek poept, hè? Nee, die is niet. Dat bedoelde ik niet. Ja, nee. ja, de bruine ruis. Of die goed met jou. nee. Het Ruis zou bij bepaalde uh, zeg dat, neurotypen uh, tot een rustgevende werking ah. kunnen leiden. Maar okay. ik, nee, goed, misschien ja. heb ik wel zo'n. Hey, we... Zo'n zo brein. <laughs> <laughs> nee, het heeft voor mij, op mij, ik, ja, ik, ik vind dit heerlijk. Echt. Ja. Nou. Hey, we hebben best wel een unieke situatie. Normaal gesproken hebben we eigenlijk. Uh... Meer muziek dan tijd? Ja. En nu hebben we toch maar eens even naar... Meer tijd dan, naar. dan muziek. Nee, verdorie, als ik nou mijn laatste nummer opzet, dan. Uh, dan redden nou, we het niet. We hebben tijd over. Dus ja. we moeten nog een nummer tussendoor doen. Dus ik ga wel een klein beetje blind op jou. En ik, ik zal gaan voor het nummer uh, van. Uh, het kortere nummer waar we net over hadden. Dus ik moet er heel even live. Ja. Een klein beetje de live. Ik had al net toeken. wel toegelicht dat hij. Uh, het gaat om The Bug en Earth. Die hebben een samenwerkingsplaat gemaakt. En The Bug heb ik leren kennen ook op Roadburn. Uh, een van de eerste elektronische namen die ze op Roadburn boekten bij mij weten. Ja, dus het zal wel een beetje ambient worden. Hè? Uh, dat zit er wel een beetje in, drees ja. ik. Uh, ja. Zal ik jou daar gewoon gunnen vanavond? Dat is ook nog even een klein dat beetje vindt, ambient. Dat is wel, dat is wel ja. fijn. Ja. Ja, dat is wel heel fijn. Ja. En dan uh, met, uh, met Earth erbij krijg je toch het gitaarwerk er wel uh, in. Uh, yeah. Ja, zal ik het aankondigen, gewoon dat we gewoon gaan luisteren? Ja, dan, uh, en even wegdromen, denk ja, ik. Ja, uh, The Beuk in Earth van hun album Concrete Desert, het nummer City of Fallen Angels. Met City of Fallen Angels. Kwam je door de dronecommissie? Jongens, nee, nou vooruit dan. Ik heb iets met de knopjes. Nou, de laatste. Had ik weer een ander knopje uitgezet? Wat is het toch? Nou, als je dacht: dit komt niet door de dronecommissie. Als je de bug live ziet, dan. doet de poging om gewoon een zaal af te breken. Met geluid. Dat doet ze in principe ook. Ja, wat dat betreft uh, mocht hij er wel bij. Ja, de buk. We zijn aangekomen... Nou, het vorige liedje was natuurlijk al richting het slaapliedje. Eigenlijk wel... Uh, min of meer. Mm. We zijn aangekomen bij het laatste nummer. Uh, schrik niet. We gaan 18 minuten luisteren naar... Uh, ja, echt, uh, de echt de lome droom. Droom, om het zo maar te noemen. Van uh, meneer uh, Oren Ambarchi Die ook uh, muziek heeft gemaakt samen met uh, de meneer van Sun. Hij is een Australiër. Uh, hij komt uit Sydney. en Hij speelt al muziek sinds 1986. Uh, hij uh, heeft ook zijn eigen label. Black Truffle. En ja, volgens mij heb ik het net al gezegd. In 2005 uh, heeft Sun O Black One gemaakt. Uh -huh. En daar heeft hij uh, een aanzienlijke bijdrage aan geleverd. Um, en hij treedt regelmatig op samen met de band. Uh, een bijdrage aan Oracles, ook zo'n EP. En Monoliths and Dimensions, is ook zo'n uh, dik album van Sun. Ja. Uh. Ik moet zeggen, dat ik vind dit nummer uh, ja. Ah, typisch. Maar het is nog steeds uh, drone. Juist. Ja. Dan gaan we uh, elkaar bedanken. Ja. De luisteraar vooral. Ja. Dat hij het volgehouden heeft. Dat hij het volgehouden Die luisteraar, die ene die er nog is, hopelijk. Dankjewel. Uh, over twee weken zijn we er weer met de laatste uitzending van het jaar. En dan doen we onze kerstgroeven. Dus dat wordt weer uh, chaos in de studio. Vlauwekul, <laughs> ja. En iets minder psychedelisch. Maar ja. wel een poging tot psychedelische kerstmuziek. Ja. Ja. Dus ik zeg wat wel, trusten. Wat trusten. Dan gaan we nu luisteren naar Fever, a warm poison.